In de ambassade van Cameroen in Den Haag woedt een grote brand. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Niemand is gebond geraakt. Naast gelegen panden zijn ontruimd. De brand ontstond vermoedelijk in de meterkast op de benedenverdieping... en breidde zich uit naar bovengelegen verdiepingen. Plafonds en wanden moesten worden verwijderd om bij de brandhaarden te komen.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 Amwb Verkeersinformatie. Je hoort het zojuist al in het nieuws. Een beschonken vrachtwagenchauffeur heeft een ravage veroorzaakt... op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Dorp is er maar één rijstrook open. De vertraging is ruim anderhalf uur. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond een uurtje of tien weer vrij is. Tot die tijd kan verkeer van Den Haag naar Amsterdam... het beste omrijden via Wassenaar over de A12 en de N44. Dan de A67 Antwerpen-Eindhoven. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Tussen Hapert en Knoppen-De Hocht is de weg tot begin van de middag...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 Morgen op npo 3 de nieuwe advocatenserie Zuidas. Een advocaat houdt zijn emoties buiten de zaak. Dat is wat een goede advocaat doet. Met onder andere Annet Malherbe. De volgende keer dat je een cliënt achter mijn groen benadert. Laat ik je vallen. Zuidas. Morgen om kwart over negen bij BNNVARA Vara op npo 3. Heldere teksten. Ga naar klinkende taal Klinkende taal. Een product van Lo van Eck. Magistraal.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 Bezoek na Neo Rauch in de Foundatie ook Kasteel het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Bijna vijf minuten over negen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen gaan we praten met onze politieke commentator Kees Boman. En die, eh, nou het wordt zo langs, maar de gewoonte, gaat eerst vertellen... waar hij niet over gaat hebben. Ja, dat wil ik altijd toch nog wel even gezegd hebben. Nou ja, het ligt bijna voor de hand dat ik het zou kunnen hebben... over de voorpagina van de Telegraaf vandaag. Waar eh, Geert Wilders weer even de aandacht eh, probeert te trekken. Eh, naar aanleiding van zijn eh, Marokkanen-uitspraak ooit. Eh, we zijn het bijna vergeten. En die ver Gelijk zijn uitspraak van toen met een eerder gemaakte uitspraak van uh, Alexander Pechtold over, over de, Rus, de Russen. Ja. ja, en die zei ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf recht zet. En het ging toen over die affaire Zijlstra. Maar hij heeft dat zelf al een beetje aangegeven dat hij dat niet zo'n handige uitspraak vindt. Ja. Maar dat is voor Wilders en zijn advocaat Knoops argument om uh, de rechtszaken op te schuiven en ook het openbaar ministerie aan te sturen, ook uh, Pechtold eens aan te pakken. Nou, ik denk dat het zo bij het uh, openbaar ministerie niet echt werkt. Maar het is een vorm van aandacht trekken. Maar uh, ik denk dat ik het meeste er nu over gezegd heb. Maar is het niet raar dat zo'n advocaat als Knoops... die toch niet bekend staat om zomaar wat livlafjes... en uh, meedijnen op elke golf, hier zich voor lengt, eigenlijk? Uh, ik kan dat niet beoordelen, want ik ben geen uh, jurist. Het verbaast me wel, uh, maar dat is meer een mening. Maar uh, het is ook een uh, poging, denk ik, van de PVV-leider... om uh, na een aantal dagen stilte rondom hem... weer eens even uh, de weekendaandacht op te eisen. Dat want is voor... al gelukt. En dat is gelukt. Ik zou het er niet over hebben. Oké. Okay. Maar wel nog meer? Of? Ik ga het in elk geval uh, toch hebben over het referendum... en die wet op de uh, inlichtingendiensten... waar toch iedereen op zit te wachten. Uh, gaat daar nou iets aan veranderen? Of niet? Precies. Oké, okay. uh, uh, uh, daar gaan we dadelijk mee door. Daarna energie-expert Remco de Boer... over de lobby die de cv-ketel in het verdomhoekje wil hebben. Daar is nogal emotie en veel uh, meningen over. Om half tien. Waarom Rome nu gevangenen inzet om vuilnis op te halen... en aan het eind van het uur Angelique Kramer. Ze is kerstvers lid van de jonge academie... die de wetenschappen oproept eens normaal te doen. Goed. Maar eerst, we beginnen dus met Kees, uh, die had het al gezegd... we gaan het hebben over de wet inlichtingen en veiligheidsdiensten... oftewel in de populaire termen de sleepwet. Wat moet er allemaal nog gebeuren? Laten we eerst even naar een klein quoteje luisteren... van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Ollengren. Daar zijn we ook mee gestart. Ik ben samen met collega Bijleveld... de twee eerstverantwoordelijken voor de wet... hard aan het werk om daar binnenkort weer verder over te kunnen spreken in het kabinet. Het moet wel zorgvuldig gebeuren, dus we zijn bezig. Ja, klinkt allemaal hartstikke mooi. De, vraag, de kernvraag is natuurlijk, gaan we er nou iets mee doen... of gaan jullie gewoon door op het pad waarop je gewet hebt, namelijk gewoon, we doen het? Ja, nou waar het eigenlijk op aankomt is dat men er niks aan wil doen maar dat men wel de indruk wil uh, uh, geven als kabinet... dat zo'n uitspraak uh, van zo'n referendum, wat een raadgevend referendum is... Hè, je hoeft het niet echt over te nemen... Uh, dat men toch uh, de bevolking wel iets wil geven. Ik was van de week bij de bekendmaking van de kiesraad... van die uitslag van het referendum... wat overigens even zijdelings zijdelingsgezegd uh, uh, aandoenlijke ouderwetsheid uitslaalt. Want? Uh, daar gaat het vooral over hoeveel uh, problemen er waren in de stembureaus... Sommige ah, ja. kiezers hebben geklaagd over de dikte van het papier. Ja, ja, en de potlood. De jaf, soms ook potlood, zoeken. de scherpte van het potlood. Oh, ja, erder, dat hoor. het stembureau iets te laat openging dan aanvankelijk was uh, beloofd. En dat werd in heerlijke taal door de voorzitter van de kiesraad... Uh, Jan Kees Wiebinga uh, werd dat uh, verteld. Dat was echt uh, de vorige eeuw even uh, op het binnenhoog. Nou, laat het dan, dan ook maar aan Wiebinga ja. over, toch? Maar, go maar goed, er uh, zijn toch uh, uh, zo'n 50 van, uh, van de kiezers... He, meer dan 6 miljoen mensen hebben gestemd. En uh, ietsje meer dan de helft daarvan. Die heeft gezegd. Ja, wij vertrouwen die wet niet. Daar komt het eigenlijk op neer. En in uh, de huidige raadgevende referendumwet staat. Dat het kabinet er dan wel naar moet kijken. En daar werd toch de afgelopen dagen uh, verwacht. Dat het kabinet naar de ministerraad wel zou zeggen. Nou we gaan er iets aan wijzigen. We luisteren naar wat uh, uh, die kiezer heeft gezegd. Maar zo werd het niet verteld. Er wordt de indruk gewekt. We hebben het net gehoord. We zijn ermee bezig. Ja, dat klinkt een beetje... Nou, we hebben nog alle tijd. Dat is helemaal niet zo. Want die wet 1 moet... 1 mei toch? 1 mei moet die van kracht zijn. Nou, ik heb natuurlijk de afgelopen dagen... toch wel eens gebeld met mensen die betrokken zijn geweest... bij het maken van die wet. En uh, ja, uh, er wordt een beetje gehoopt... dat er een, een soort Lubberiaanse... oud-premier, Lubberiaanse oplossing wordt gevonden. Dat wij met z'n allen de indruk krijgen... in tekst en woorden... dat er toch iets aan verandert... Uh, wordt, maar dat het feitelijk het blijft zoals het is. Bovendien is het ook heel erg moeilijk, want de Eerste Kamer kan een wet niet zomaar veranderen. Je kan wel als Eerste Kamer een motie aannemen en je kan een toelichting op de wet uh, kan je vragen zodat er bijgezet wordt. Of een klein wijzigingje dat een novelle heet. Nou, dat is een beetje een detail. Maar het is best wel ingewikkeld om die wet echt fundamenteel uh, uh, aan te passen. Dus van uh, in, in, bij sommige partijen heerst toch de hoop uh, laten we de indruk weg ...trekken dat we geluisterd hebben dat we er iets mee doen. Uh, maar hopelijk gaat hij gewoon zo door. Want uh, met name de minister van, uh, van Defensie, mevrouw Bijleveld... waar de MIVD onder valt, de uh, Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst... Die, uh, ja, die vinden toch bij buitenlandse missies... moet je echt informatie hebben. En uh, die informatie kan je leven krijgen... met die mogelijkheden die in deze nieuwe wet staan. Dus ja, het moet echt uh, er doorgaan. En het tweede probleem is natuurlijk dat referendum... dat uh, raadgevend referendum maar ook met een poedregeling afschaffen. Dat is eigenlijk ook een beetje raar, want er zijn toch uh, uh, 50% van het electoraat in Nederland is de deur uitgekomen om ja of nee te zeggen, draaien of keren. En dat is, dat is eigenlijk ook een beetje raar. Dus ja, om dan te zeggen, nou gauw, gauw, gauw, die wet veranderen. Werd in de Eerste Kamer van de week nog een hoorzitting overgehouden. Dat het allemaal niet zo fraai is. Nee. Dus dat is echt zo'n zo politiek onderwerp waarvan het kabinet eigenlijk zegt, poof, uh, we, hoe, hoe snel kunnen we er allemaal vanaf zijn? Die ene wet moet doorgaan, dat referendum moet passé zijn. En daar is echt uh, politieke taal voor nodig en politieke communicatie om uh, te verkopen dat men wel luistert, maar toch doet wat Maar die 50% opkomst, die heeft natuurlijk alles te maken met dat het gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen, was, anders was je nooit op 50% gekomen. Ja, maar als en, uh, en vanwege het feit dat er uh, gemeenteraadsverkiezingen was, uh, het is gewoon wettelijk uh, zo uh, dat uh, de mensen wel het potlood hebben gebruikt om ergens ja of nee te te zeggen. En het is al, ja, het is het derde referendum in reeks. Hè. In 2005 ging het over de Europese Grondwet. Toen dus had ook iedereen gedacht, nou ja, referendum was waar, bevolking, hoezo? Nou. De bevolking zijn, nee, dat gaan we niet doen. Het tweede referendum werd nog Oekraïne. Niemand begreep daar een hout van waar het over ging. Maar in ieder geval was het standpunt teugen. En dit laatste referendum was ook weer tegen. Ja, en dan kan je wel zeggen, ja, we vinden het eigenlijk niks. Maar mensen komen wel van huis. Ja. En de kiezer moet je serieus nemen. Zo is geloof ik altijd het gezegde. Al zijn het er misschien maar de helft van het totaal. Zal de oppositie hier nog op blijven drukken? Ik denk dat uh, de oppositie er zeker op blijft drukken... omdat het een, uh, een blok aan het been is van D66. Hè? We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Ja. Het is heel sneu. Voor het deze. was een kroonjewel. Ja, men wilde eigenlijk een, een echt referendum, nooit gekomen... dan maar een beetje referendum, met raadgevende. En het tweede is, ik heb het nog eens nagelezen... Uh, toen die wet over die veiligheids- en inlichtingendiensten uh, in de Eerste Kamer was. Ja, het moet toch echt gezegd... in de Tweede en in de Eerste Kamer had D66 heel sterke argumenten om tegen die wet te stemmen. En de Partij van de Arbeid was ervoor. En ja, als je dan niet in het kabinet meer zit en de ander wel in het kabinet zit, dan zijn de standpunten meestal hm? net omgedraaid. Dat heet eh, politiek en dat is soms wat lastig uit te leggen, eh, maar het moet gezegd. Iets anders, Kees. De Nederlandse ambassadeur in Moskou is gisteren gezegd dat twee Nederlandse diplomaten Rusland uit moeten. Rusland zet het ons betaald. Eh, twee diplomaten ja, dat blijft, blijft mij toch fascineren hoe dat ook in de, in de communicatie van de minister van Buitenlandse Zaken en ook de premier naar buiten wordt gebracht. Want we hebben geloof ik ook nog even Rutte die daar in beginsel iets over zei, een poosje terug op zijn persconferentie. Misschien toch goed om dat even in herinnering te brengen. Wij achten ook de verklaring van Engeland, die hierachter zit, zeer geloofwaardig.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 Uh, verklaring van, van Engeland achterwege zeer geloofwaardig. Normale mensenvertaling, we weten eigenlijk niet precies hoe die in elkaar zit, maar dit keer sluiten we ons aan. Nou, het, het, Misschien mensen die de hele dag niks te doen hebben en alleen Den Haagvogel, die zullen zeggen, ja, maar dit is toch van een paar weken geleden. Maar deze week zei weer de minister van Buitenlandse Zaken, even op bezoek in Engeland, van ja, uh, uh, wij, wij staan achter het standpunt om die diplomaten weg te sturen. Maar juist dit punt, daar is een ontzettend en de heisa over geweest. Dit specifieke punt ten tijde van de, de beslissing van het kabinet Balken... en het laatste kabinet Balken om de oorlog in Irak politiek te steunen. En toen is er een onderzoekscommissie geweest. En dat is die meneer Davids, die net even door Rutte wordt genoemd. En daar staat heel duidelijk in, en ik heb het expres eh, nog eens nagelezen... dat die eh, eigenstandige informatiepositie van Nederland... gedaan door de veiligheidsdiensten, er niet was. Dus dat het eigenlijk heel raar is voor de politiek om te zeggen, wij steunen uh, zo'n oorlog. En in dit geval was het argument een paar weken geleden. We hebben geen eigen informatiepositie. Die Russen zullen het <tie> misschien wel gedaan hebben. Die zenuwgasaanval. En we geloven de Britten natuurlijk wel. Maar we houden ons daar een beetje gereserveerd in. En een paar weken later is internationaal afgesproken... nou ja, vergeet dat eerdere standpunt, hè, wat politiek heel gevoelig lag in Nederland. We gaan gewoon mee in iets wat we feitelijk eigenlijk niet weten. En iets wat nog onder de rechter is, hè, want het argument van de minister van Buitenlandse Zaken Blok is uh, op de vraag, waarom heeft u dan nooit diplomaten weggestuurd naar die MA17-ram? Denkt u toch ook dat de Russen dat gedaan hebben? Nee, dat is onder de rechter. Dat zoeken we nog uit. Maar die andere zaak in Engeland is ook onder de rechter. En dat zoeken we ook uit, maar daar stuurt men dan wel diplomaten voor weg. Zullen we even een blok luisteren? Ja. Het is ook zeer de vraag of je dat zo één op één moet vergelijken. Bij de MA17 loopt een grondig onderzoek van ons eigen Openbaar Ministerie. Het is van groot belang dat het Openbaar Ministerie dat onderzoek helemaal onafhankelijk kan doen. En ik begrijp wel dat mensen die vergelijking trekken, maar omdat hier al zo'n uitgebreid onderzoek loopt, gaat die vergelijking niet één op één op. Ja, dat is uh, politieke taal. Uh, hij probeert er een draai aan te geven. Maar het feit is dat ook in Groot-Brittannië er gewoon een zaak is... onder de rechter, namelijk... wie heeft die twee mensen uh, dat zenuwgas toegebracht... waardoor die mensen nu uh, op apengapen liggen. Even een zijpad. Uh, de dochter van die voormalige Russische Gaat nu beter, uh, uh, spion... Ja, die is alweer uh, thuis en die kan weer gewoon uh, praten. Maar goed... Wat uh, onvoorstelbaar is, begreep ik. Hè? Ja, dat is, uh, dat is apart. Dus dat legt... Uh, natuurlijk ook wel uh, misschien een beetje een wat ander licht... Op, uh, op de ernst van de zaak. Maar goed, dat is een waardeoordeel waar ik eigenlijk niet in moet treden. Maar het punt is hoe gevoelig dit soort uh, politiek-diplomatiek spel is. En uh, één ding moet ik er wel in alle eerlijkheid bij zeggen. Ik heb natuurlijk ook wel gevraagd bij ambtenaren... waarom doet Nederland daar zo, zo dubbel in... Eigenlijk heeft Nederland achter de schermen wel heel erg gezorgd... de afgelopen jaren na die MH17-ramp om de boycott tegen de Russen... He, vanwege de, de, het inpikken van de Krim, om die steeds in stand te houden. He, die duurt nog steeds voort. En ook andere Europese landen te bewegen. We moeten die Russen er wel een beetje onderhouden. Maar zij willen dat eigenlijk niet uh, bekendmaken. Nederland wil toch te, wil wel meedoen om die Russen uh, aan te pakken... maar wil niet op de voorgrond zeggen... wij doen, doen het ook in, uh, in zaken van die MH17. Maar goed, nu is men daar een beetje in, uh, in bijgedraaid. Het punt wat ik wil maken is eigenlijk... hoe dat politiek-diplomatieke spel, hoe delicaat dat is... Mm. Eh, twee diplomaten uitgewezen uit Nederland, twee daar uit Moskou. Over een maand zit iedereen er in de weer? Nou, dat denk, ik, eh, dat denk ik niet. Maar het is wel iets wat eh, je ook kan lezen in al die analyses... dat het eh, nog steeds eh, een hernieuwde koude oorlog is. En hier iemand eruit gooien, dan gooit men daar er ook voor iemand uit. Oh. Maar eh, dat is een diplomatieke strijd en het is nog geen militaire strijd. Dus we moeten het erg vinden, maar het is alleen maar... Eh, een beetje over en weer pesten. De wet van het schoolplein, eerlijk gezegd. Ja, maar het is wel een schoolplein wat enger is... dan het schoolplein waar wij op rondliepen vroeger. Goed zo. Hé, hey, dankjewel Kees. We spreken elkaar volgende week weer. Een historisch besluit. Ja, dat mogen we toch wel zeggen deze week. De chronische gaskraan gaat over twaalf jaar dicht. Zoals Nederland veranderde toen in 1959 die gasbel onderslochter werd ontdekt. Zo zal het weer gaan veranderen als we zonder Nederlands gas verder moeten. We moeten afscheid gaan nemen van de cv-ketel. Euthanasie van de cv-ketel, las ik al in de Volkskrant. Mooi. Eh, miljoenen huishoudens moeten op korte termijn op zoek naar andere manieren om hun huis te verwarmen. Eh, want ja, over drie jaar zou dat dan eigenlijk allemaal al zijn beslag moeten hebben. Gaat dat lukken? We gaan het er eens even over hebben met energie-expert Remco de Boer. Goedemorgen Hi. Remco. Jij ja, zit er nou om te lachen? Nee hoor. Oh, nou ja. <laughs> ja, ja. Ik, lach, nou, ik, ik luister je intro met, met een belangstelling aan. Nou ja, er gebeurt wel heel veel op jouw vakgebied. Zeker. Ja. Uh, die oproep, hè. Uh, we moeten dus uh, stoppen met die cv-ketel. Die komt onder meer van de Belangenvereniging voor de Installatiebranche... Uneto VNI heet dat, geloof ik. Nou ja, denk je, die gaan er goed aan verdienen. Dus ja, logisch. Ja, Doekle Terpstra is de woordvoerder, mm -hmm. of is de voorzitter. Uh, dat was ook een van de eerste vragen die hij kreeg. Hier gaat u veel aan verdienen. Ja, zei hij. Maar als dit niet zijn beslag krijgt, gaan we ook veel verdienen aan de transitie. Ik had geen idee waar hij het over had, maar uh, het, het klonk uh, waarschijnlijk aardig uh, in, in het gehoor. Ja, nee, dit is natuurlijk echt iets voor, uh, voor, voor de sector. Het is ook een beetje gek dat ze hem, want het is een coalitie van zo'n 15 partijen die eigenlijk heeft aangekondigd van nou, we moeten daar vanaf. Het is iets genuanceerder dan het in de media kwam, van we moeten over drie, vier jaar die ketel uit het huis slopen. Het gaat meer om het vervangen ervan. Hè? Op het moment dat die uh, gefaseerd. Toe is, gefaseerd, ja. worden er al zo'n 300.000 tot 400.000 per jaar vervangen, gewoon omdat ze op zijn. Het idee is eigenlijk meer om de rendementseisen van die ketels te verhogen. Eigenlijk op zo'n manier dat een gasketel daar niet meer aan kan voldoen en je dus andere. Maar het vinden. is dus niet zo dat als je nu een cv-ketel hebt die aan zijn eind is, dat je dan een warmtepomp moet uh, installeren. Nou, wat wel opvallend was, is dat minister Wiebes heeft het van de week inderdaad gezegd op een vraag van nou, als iemand nu op dit mm -hmm. moment uh, thuis komt, zegt, hey, hij doet het niet meer en hij moet vervangen worden, toen zei hij, nou dan zou ik geen cv-ketel meer kopen. Dat vond ik een hele opmerkelijke uitspraak. En dan moet je een warmtepomp kopen, maar ja... Gaat dat dan zo makkelijk? Moet nou je... nee, dat, dat is dus precies het punt. Uh, en dat is natuurlijk ook het hele vervelende en het lastige in die hele transitie. Uh, heel veel mensen vatten transitie, namelijk een overgang... die ons 10, 20, 30, 40 jaar kost op als iets van... dat moeten we morgen even doen. En heel veel huizen kunnen op dit moment helemaal niet over op een warmtepomp. Want? Ja, want uh, het, is, het is vrij ingewikkeld. Uh, ten eerste moet je heel goed geïsoleerd zijn, je Kunnen huis. wij wel hebben. Sorry? kunnen we wel aan, dat het een beetje okay, ingewikkeld nou, is. Goed. Ja. Um, hij moet goed geïsoleerd zijn. Ja. Uh, je haalt eigenlijk, er zijn verschillende soorten warmtepomp. Ik zal niet te veel in detail. Maar ja, die moet harder zijn best doen om hetzelfde effect te hebben als nu een simpele gasketel. Dat is eigenlijk fantastisch. Hè? Er komt een gasleiding in je huis in, je steekt dat aan ja. uh, en, en dat geeft warmte. Nou, warmtepomp is anders. Um, Nogmaals goed geïsoleerd. Nou, heel veel huizen zijn dat niet. Ik hoorde zelfs gisteren nog van een nieuwbouwwijk die met warmtepompen was aangesloten. En waar ze die huizen gewoon niet warm kregen. Nou, da dat daar werkt ga dus je alleen ervan. maar als je huis heel goed geïsoleerd is, zo'n warmtepomp. Ja, en die kosten daarvan die worden vaak buiten beschouwing gelaten. Want het apparaat zelf is ook nog een flink apparaat, hoor. een flinke koelkast... Uh, in heel veel kleine huizen. Ik heb vroeger Amsterdam-West in een hele kleine woning gewoond. Nou, daar hadden we een hele kamer moeten opofferen, denk ik, aan het ding. Dus het, het is ook nog vrij groot. En uh, waar Vereniging Eigen Huis van de week mee kwam... was vooral dat het ook vrij veel geluid maakt. Minimaal het geluid van... Een Aircondition, begreep ik, hè? Ja, nou en daar, daar dat werd weer veel te sterk aangezet. Mm. Ik geloof dat, dat het er werd een beeld opgeroepen dat in de hele straten er ja. een, het geluidsoverlast zou zijn. Nou ja, goed, oké. Okay. Uh, dan worden allerlei innovaties weer ontwikkeld. Uh, er worden al isolatiekasten daaromheen gebouwd. Dus dat, ko dat komt wel goed. Maar hoe werkt een... zo'n wa wa warmtepomp dan? Uh, ja, die, die haalt eigenlijk de warmte... Nou, het simpelst de grond, is, hè? Nou ja, dat kan ook. Maar de meeste is toch vanuit de lucht. Dus je okay. zuigt eigenlijk lucht aan van buiten. Het is een omgekeerde koelkastprincipe. Okay. Maar het werkt op elektriciteit. Het werkt op elektriciteit. En dat komt toch ook weer niet vaak heel erg groen tot stand, die elektriciteit? Uh, nou, zo'n uh, 13% van onze stroom is uh, groen op. Het moment, Maar, en daar hadden we natuurlijk vorige week ook veel nieuws over... we gaan nog meer windparken op zee bouwen. Anderhalve week geleden mocht ik tegenover minister Wiebe staan... in een koud Schiedam, waar hij aankondigde... het eerste subsidievrije windpark ter wereld... wat wij in Nederland gaan bouwen. Dus daar zit wel echt de, de loop in. Er zijn ook weer allemaal haken en ogen aan... of dat nou wel echt gebouwd gaat worden. Maar de trend is dat we steeds goedkoper die duurzame energie kunnen opwekken... dat we er ook steeds meer van hebben. En dan is die overschakeling van gas naar iets wat je met elektriciteit doet als die schoon is, natuurlijk een heel goed idee oké, okay, dat is het technische gedeelte er is meteen uh, eigenlijk uh, binnen de tijden een heel ander argument ingebracht namelijk de kosten, en de kostenfactor begrijp ik van allerlei onderzoeken, die komt terecht bij de nou ja, het betaalde gedeelte van de Nederlandse bevolking. Die krijgt er een probleem mee. Nou nee, kijk, hij komt bij iedereen terecht. Alleen als je relatief of als je weinig verdient, betaal je relatief ja. meer. Er is een onderzoek gedaan door CE Delft, in de opdracht van Milieudefensie. dat het voor de hogere inkomens is, geloof ik, 1,2% van het inkomen. en voor lagere inkomens 4, nog wat. Ja, ja. dat haalt je de koek Over wat Dat is voor voor bedrag, heel veel zaken. Over wat voor bedrag heb je het ge uh, gemiddeld gezien? Of, hebben we het nu alleen over die warmtepompen? Ja, nou of nee, eventjes over de, de transitie. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk aardig. Die vraag werd. Uh, aan premier Rutte gesteld gisteren. En dan ging het met name over Groningen. Hè? Want we stoppen ook nog eens ja. met het Groningen gas. En die zei, ik heb geen idee. Ja. En dat was, het, was het natuurlijk een vrij frappant, uh, frappant uh, uh, antwoord. Uh, dat is voor een deel ook waar. Uh, en ik roep het al een tijdje. We hebben inmiddels zo'n 43 miljard toegezegd aan subsidies... in de afgelopen vijf jaar. En iedereen denkt... Uh, 43 miljard voor wat? Voor de toegezegd, transitie? Toegezegd voor, voor subsidies die tot uitkering komen de komende jaren. Dat betalen wij allemaal. We gaan ook steeds meer daarvoor betalen. Ja, Het is een beetje lang lol en de rekening komt later. Maar mm. die komt natuurlijk. En als het over Groningen gaat, uh, specifiek... Uh, we laten waarschijnlijk zo ongeveer voor 75 miljard in de bodem achter in 2030. Als we niet meer winnen. Nou, we hoeven ook heel veel schade op een gegeven moment niet meer te betalen. Is de verwachting. Ik zit er ook nog haken en ogen aan. Want het is echt niet zo dat als in 2030 de gaswinning daar stopt, dat meteen die bevingen klaar zijn. Ja, dus die rekening is echt gigantisch. En die betalen we uiteindelijk natuurlijk allemaal. En inderdaad lagere inkomens meer dan hogere. Misschien even nog over eh? naar Kees. Kijk, er wordt gezegd... Ja, luister, je had het net over liberiaanse verklaringen... dat dit bij de transitie weer exact hetzelfde zou gaan. Er is nu keihard gezegd door het kabinet. 2030 stoppen we ermee daar in Groningen. Maar ja, tegen de tijd dat we daar ja, zitten... Nou ja, dat, dan kon het wel eens 2033 worden. En ja, daar zit nu toch eigenlijk maar zo weinig in... dat doen we wat stikstof bij. Nou ja, kortom. Nou ja, dat, dat vond ik ook het bijzonder. Want ik, ik, ik, ik wist eigenlijk niet... Ik zat bij die persconferentie van Rutte. Ik wist eigenlijk niet wat ik hoorde. Uh, aan het, vooral uh, sloeg ik aan natuurlijk aan het eind van het volgende decennium... Uh, is het nul. En dat vond ik eigenlijk zo bijzonder. En dat ik bij een aantal collega's checkte. Uh, nog even, wat is nou ook alweer een decennium. En heb ik, het, heb, oh ik nee. nou, heb ik het nou goed gehoord dat het nul is. Nee, het was echt, het is, het is een ongelofelijke... En, en, ja, het, het woord historisch is aan inflatie onderheven. Maar ja. ik vond dit politiek, ja. uh, historisch, een, een, een, een, een, een o, nou, onvoorstelbaar gegeven. Dat dat zomaar even het kabinet zit. En, net, en dat die dan de beslissing, waar jarenlang over gezeurd is, uh, waar minister Kamp een uh, hele hoop hijza uh, heeft gekregen en er niet in staat was om, om iets voor elkaar te krijgen. Ja, ja niet in staat was dus de coalitie. De vorige wilde het gewoon en helemaal niet. De coalitie wilde het niet. Maar wat, wat, wat, wat ik dan politiek vind in de taal is inderdaad, je moet analyseren, en dat weet u beter dan uh, ik ook in de effectiviteit. Um, die teruggang naar 12 kub is in ieder geval pas na deze kabinetsperiode. Ja. Dan komt die hele transitieroute en... Uh, werd gevraagd inderdaad, wat gaat het allemaal kosten? En Rutte die zei echt, tot mijn grote verbazing... zeker voor een VVD'er, van nou, daar kijken we nu niet om. Het gaat om de veiligheid en toen dacht ik. In de politieke communicatie is dit bericht... dit historische bericht is feitelijk vooral gericht... om in Groningen, daar de mensen Precies. nou eens rustig ja, te stemmen. Ja. We hebben het echt, uh, we doen echt iets voor jullie. Hoe we het allemaal doen, hoeveel cent het kost, dat is verhaal ja. twee. Nou, draagvlak gaat door de portemonnee, las ik ook in, in, in de ja, ja, dat is een hele zijn, mooie term. minister Wiebes, ja. Dat, dat, dat heeft hij gezegd. Ja, en dat is ook zo. Een heleboel mensen die gaan nu piepen. Hè? Die, die willen wel uh, groen worden, maar ja, toch niet tot iedere prijs. En die zeggen, laat eerst die grote industrieën maar zijn gebaar maken. Voordat wij met die, warmtepompen, die dure warmtepompen uh, ja, nou, uh, dat, dat aan dure slag Ja, maar dat moeten. wordt het spel wat we natuurlijk de komende jaren gaan krijgen. Ook in de Tweede Kamer. Wie gaat dit betalen? Dus de rekening kennen we nog niet helemaal. Maar die is echt heel erg hoog. Dan praat je over tientallen. Nou, sterker nog, minister Wiebes heeft wel een inkijkje gegeven bij zijn aantreden. Die zijn nou 1 tot 3 procent van het BBP. Nou, dan praat je tot 2050. Ongeveer 500 miljard uh, gaan, we, gaan we verspijkeren. Nou, een deel daarvan is ook investering. Dat geeft, levert weer banen, maar er gaan ook heel veel mensen banen verliezen. Gisteren en ncw in uh, Noord-Nederland. 10.000 banen uh, verloren als we met de gaswinning stoppen. Ik uh, sta in contact met iemand van de NAM. Die zei, nou, heeft, heeft iemand nog een baan voor mij? Want het idee dat iedereen maar weer in die nieuwe industrie aan de slag kan... is ook niet zo. Uh, sorry, wat was je vraag? Nou, dat met mensen zeggen, <laughs> laat eerst de grote industrieën maar eens ja, dus, uh, groen worden. Precies. En voordat wij uh, zoveel kosten nou, Ik heb maken. gisteren een interview ge gehad met uh, de, de belangenbehartiger van de industrie. Over dat van gas afgaan. Uh, ja, dat zijn bedrijven. En die kijken natuurlijk naar de bottom line. En heel veel van die bedrijven hebben ook uh, uh, bazen en hoofdkantoren buiten Nederland. En uh, die kijken ook van, ja, wat investeren we hier? De werkgelegenheid die wij uh, genereren. Ze betalen natuurlijk wel belasting. Maar dat zijn andere tarieven dan, uh, dan wij burgers betalen. Dat klopt. Nee, maar dat wiebes tegen hun zo zou zeggen van nou, je moet. Nou ja, dat is nu al dus. Uh, ze moeten in vier jaar, de grote industrieën moeten in vier jaar van het Groningen gas af. Dat is al in januari aangekondigd. De grote industrie schrok zich een hoedje, om het maar netjes te zeggen. Ze moeten echt. Er staat in de brief die Wiebes donderdag uitbracht ook. Van nou, desnoods gaat iemand zich toegang verschaffen tot het terrein. om het af te sluiten. Dus dat gaat echt hard tegen hard. Ik hoor ook al dat sommige bedrijven zeggen. Nou ja, weet je, dan, dan gaan we maar niet over. en dan sluiten we de tent. Dus het, het zal hard tegen hard Wat gaan. Wat voor bedrijven zijn dat? Ja, grote gasgebruikers. Kijk, als je op een gegeven moment voor een verbouwing staat van je bedrijf... want je kan niet zomaar even over op ander gas. Dat is echt heel erg lastig. Ja. Je moet er eerst aan een, aan, een, aan, een, aan een pijp zitten waar het komt. Nou, dat gaan wij dan ook betalen... 200 miljoen ongeveer. Dat gaat ook van ons, uh, ons uh, belastinggeld. Of althans via de rekening. 500 miljoen voor een stikstoffabriek. Maar dat is eigenlijk peanuts vergeleken bij die tientallen miljarden. Ja, dit hoort uh, politiek echt de komende jaren, ook voor de komende kabinetten. Een heel groot moeilijk punt. Inderdaad, die inkomenskwestieën. Voor lage inkomens, kunnen die dat wel betalen? En krijgen die subsidie? Nou, een kabinet met de VVD die krijgt altijd vlekken in de nek van het woord subsidie sowieso. Het tweede punt is, waar wordt er niet geboord? meer naar gas. Maar er is uh, de vraag opengelaten waar er misschien nog wel geboord gaat worden. Namelijk op zee, ja. heb ik begrepen. Die mogelijkheden worden misschien vergroot. En het derde punt is, en dat heeft gek genoeg met waar we net eerder hier in dit uur over hadden, ja. te maken met meer geopolitieke situatie. Die Russen, hè, waar wij uh, steeds uh, een beetje over lopen te klagen, die Russen zijn wel heel belangrijk voor onze energievoorziening, nu nog uh, voor het gas. Eigenlijk beoogd ook in de toekomst voor het gas. En hoe gaan we Daarmee om? Sterker, vorig jaar is Europa al 8% meer Russisch gas geïmporteerd. Dus wij gaan stoppen met gas. In België werd gisteren bekend, is het pakt rond. Ze gaan toch hun kerncentrales sluiten. gaan nieuwe gascentrales bouwen. In Doer en in Titians. Ja, nou dus nieuwe gascentrales. Even Parijs, klimaat, zeg het maar. En meneer Poetin in het Kremlin, die zit even met zijn handjes te wrijven. In zijn handjes te wrijven. Nou, dat zijn spannende tijden voor een energie-expert. Zeker, zeker. <laughs> dank je wel. Remco de Boer ging dus over de gasloze toekomst van Nederland. En Kees, ook uh, dank je wel. U kunt voor meer informatie terecht op nporadio1.nl-nieuwsweekend. Of u kunt ook twitteren met de hashtag nieuwsweekend.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 ongelooflijk verliefd op Jessica Parker. Joshua Caddison maakte echt, echt een prachtig nummer over. Het is doodzonde dat hij al tijden en geen plaat meer heeft uitgebracht... en niet optreedt. Ik dacht net wel een slijmnummer. Nee, joh, het is echt bloedmooi. Je krijgt tranen in je ogen. Meen ik echt. Nou ja, geef niet. Je hebt bent nou een keer. Ja. Dit vind jij natuurlijk mooi. Ja. Erg leuk. André van Duin, volgens mij. Ja, we gaan we het nou hebben over vuilnis. En de vuilnis uh, specifieker in Rome. De Romeinse vuilnisman maakt er een potje van. En zit net iets te vaak onder werktijd in het café. Of hij blijft gewoon thuis en komt het helemaal niet opdagen. De vuilnisman wordt daar nu vervangen door iemand die die keus niet heeft, namelijk gevangenen. Maar dat lost het probleem namelijk niet op. Dat zit dieper. Journalist en schrijver van het boek Italiaanse streken. Bas Mesters woonde tien jaar in Rome. En hij vertelt ons over hoe het Romeinse wezen tot uiting komt... in afval en andere viezigheid. Tenminste. Bas, je was vorige week nog in Rome. Is het inderdaad zo smerig? Ik was vorige maand in Rome. In het centrum oh. is het, uh, wordt het altijd nog wel redelijk ja. bijgehouden. Uh, dat viel mij. Dat was oké. Okay. Uh, maar ik was ook veel in de periferie. En daar zie je inderdaad uh, zwerfvuil. Uh, en het probleem is die containers. Uh, zij, zij, de Mensen moeten het allemaal in de containers storten die op straat staan. En als dat niet op tijd wordt aanga opgehaald... Ja, dan krijg je dat er gewoon bergen naast gaan uh, liggen. En dat uh, komt met grote regelmaat voor. Dat er gewoon zeg maar, te weinig en te laat wordt opgehaald. Hebben ze geen rattenplaag dan? Uh, een goede oude stad heeft altijd een rattenplaag, toch? Ja, jawel, maar goed, dat kan soms ook nog weer veel erger worden ja, als je ja, heel veel vuilnis hebt. Ja, zeker. Gooit. Dat speelt natuurlijk wel een rol, ja. Het is uh, een probleem dat al heel lang bestaat, hè? Hoe is dat ooit ontstaan? Um, Rome heeft uh, lange tijd de allergrootste vuilnisbelt... Uh, van europa gehad malagrotta heette dat en al sinds 2008 uh, waren er discussies om dat te sluiten steeds werd dat verlengd en verlengd en uh, geloof ik 2012 2013 moest die gesloten omdat hij echt helemaal vol zat uh, tegelijkertijd waren er parallel discussies over uh, wanneer gaan we nou eens een, een verbrandingsinstallatie bouwen maar de italiaanse publieke opinie is tegen verbrandingsinstallaties. ze vertrouwen zoals de ver veranders ophalen functioneert niet goed en ze vertrouwen dus niet dat daar fabrieken neer worden gezet... die uh, ook functioneren en die de lucht schoonhouden. Ze denken dat daar gerommeld gaat worden als dat gebouwd wordt... en dat het dan heel gevaarlijk is, uh, kankerverwekkend, voor de omgeving. Maar er zijn die, ook petities over geweest. Maar die verhalen over dat gewoon de helft van de ambtenarij helemaal niet opkomt dagen. En als hij wel opkomt dagen, dat hij daar... tenminste, ja, dat is dan beeld cappuccino met zijn maten... in het café aan het drinken is. Klopt daar iets van, of is dat, zijn dat van die vrolijke sprookjes... over die Italianen? Nou, het zijn geen sprookjes, maar het is ook overdreven. Hmm. Het is allebei waar. Nee, wat, er, wat er aan de hand is eigenlijk volgens mij structureler... is bijvoorbeeld ook nog dat er uh, Rome en uh, Italië veel moet bezuinigen. Uh, dat er veel geprivatiseerd is. Uh, ik las uh, vanochtend nog in een uh, stuk dat er uh, in 2000 nog 1200 vuilnismannen waren... en nu 120, uh, omdat er geprivatiseerd is. Ja, als Van je min... 1200 naar 120? Ja, of die getallen kloppen, dat weet ik niet. Maar de tendens, die, die herken ik. Um, uh, de gemeentes, die moeten... Die mogen uh, uh, tot een bepaalde grens uitgeven. Die mogen daar niet overheen. En als ze meer binnenkrijgen, dan kunnen ze het niet zelf gebruiken om bijvoorbeeld nieuwe vuilnismannen aan te nemen. Want dan moeten het terug naar het gat, het begrotingsgat van Italië. Onder druk van Europa. Nee. Dus het is heel het moeilijk. Ze moeten sturen. naar die 3%-norm. Ja, ja, dus dat, deels. De, wij zijn niet verantwoordelijk voor het vuilnisprobleem van, uh, van uh, Rome. Maar het, is wel, uh, het compliceert wel de, de druk van Europa. Daarnaast is er in Rome en in Napels, natuurlijk ook uh, uh, ja, is, men, uh, is de arbeidsmoraal... zeker in de publieke sector, uh, Laag. Die is, de publieke sector is er een beetje ook voor jou... als je daar werkt. Ja, maar, Jij uh, bent er niet voor de publieke sector. Nee, maar nog even, ho, ho, hoe is het nou mogelijk... dat gewoon de helft van de ambtenaren helemaal niet opkomt dagen? Um, ik weet niet of dat zo is. Er komt een deel van de ambtenaren niet op dagen. Um, uh, het is zo dat um, het een hele hiërarchische uh, samenleving is, waar cliëntelisme een rol speelt. Er zijn mensen die banen krijgen helemaal niet omdat ze daartoe um, capabel zijn, maar omdat ze iets hebben gedaan voor een politicus. Uh, als jij heel veel stemmen verzamelt voor een politicus, dan word je beloond met een baan bijvoorbeeld als vuilnisophaler. En, uh, dan ben je, dan je beloond, niet. <laughs> beloond met een baan als vuilnisophaler? Ja, ja, en dat luistert: ja, dit, dit is sorry dus om, niet... Maar het is en dan, dan hoef je dan... niet te komen. En dan uh, heb, er zijn er andere afhankelijkheidsrelaties. Uh, dat he, heeft te maken met het feit dat Italië voor een deel... niet Italië, uh, sommige plekken in Italië een gunstenmaatschappij is... waar ouderen... Principes. Soms, je zou ze kunnen omschrijven als middeleeuws... of een, zoals het een eeuw geleden hier ging. En bovendien denk ik dat het uh, wellicht niet in de vuilnis of zo... maar in, in alle landen heb je dat soort voor wat hoort wat dingen. Mm. En dat speelt in dat systeem ook. Maar nogmaals, ik geloof niet dat de helft van de mensen... daar thuis een kopje koffie zit te drinken. Maar uh, speelt de maffia uh, hier nog een rol, in de corruptie? Ja, ik noem het altijd de maffioze mentaliteit. De maffia, mm. ja, wat is ja, ja. dat? Hè? Okay. Um, en dan zie je dat... Um, uh, politici, vlak voor de verkiezingen... dan speelt altijd het vuilnisdrama op. Er zijn net verkiezingen geweest in Italië. En er zijn echt... Um, als bijvoorbeeld... Uh, dit is een fictief voorbeeld, maar dit, om het mechanisme uit te leggen. Als links... Uh, in de provincie, in de regio zit... en waar meer de vuilnisverwerking wordt gecontroleerd... en rechts zit uh, bij de gemeente waar het opgehaald moet worden... dan kan links een beetje zorgen dat uh, de, de verwerking iets trager loopt. Dan komt de rommel op straat en dan is er in de politie, kan er in de media gezegd worden... wat is dit voor een slechte uh, stadsoverheid? Uh, uh, die moet veranderen. Zo wordt er gespeeld, zeg maar. Dat is één kant van de mafioze systeem. En een andere kant is dat um, inderdaad de mafioze... Mafia en uh, be corrupte bedrijven die proberen gewoon de vuilnisverwerking te controleren. Zo goedkoop mogelijk de afval te verwerken. En soms op zo'n danig slechte manier dat er milieuproblemen ontstaan. En dat men dan uiteindelijk besluit om zo'n tent tijdelijk te sluiten. Omdat het te slecht is gebeurd en dan heb je weer minder capaciteit. Maar die gevangenen die kunnen weglopen lijkt me... Ja, is dat. Wat een uh, da praktisch probleem. Was ik ook benieuwd. naar nou, <laughs> ik begrijp dat het allemaal mensen zijn die. en niet mafioos zijn. geen zware delicten hebben uh, uh, begaan. en dat het vooral gaat om de parken schoonmaken. Het zijn er ook nog maar enkele tientallen op dit moment. het zou gaan oplopen. Um, ik zie dat ook niet als een structurele oplossing. Overigens was ik in een heel groot park in Rome. Centocelle. Uh, ik was daar en dat lag vol met vuilnis. en daar zag ik een. Twee Zigeunergezinnen, uh, um, gezinnen, Roma's... die waren daar in een leegstaand benzinepompstation gaan wonen. En die gingen samen met de burgers die fietsen door dat park maakten ze het park schoon. En ze, hadden daar, ze gingen daar een stichting omheen bouwen... Zeg maar dat burgers het zelf gaan doen. En, de, en toen gingen we kijken hoe mooi het was. En toen zei ze, ja, en lagen weer overal uh, bergen afval. En zeiden ze, ja, s'nachts komen hier mensen illegaal storten. En de gemeente die helpt ons niet in ons project... om dit als een burgerinitiatief te starten. En, en waarom komen mensen daar dan storten? Um, omdat afval... Um, uh, uh, uh, afval brengen naar de stort is duur. Je moet daarvoor betalen. Um, het is ook handig, lekker om de hoek. Uh, het, is, het is tamelijk bureaucratisch om het kwijt te raken. En, ja, het, en soms is het ook zo dat het georganiseerd is. Hè? Dat er gewoon inderdaad bedrijven zijn... die een deel van de vuilnisophaal van een stad of een dorp hebben overgenomen. Geld daarvoor krijgen. En die gooien het gewoon in een park. Ik dacht altijd dat Napels dit probleem had. Maar dat is dus... Want daar ja, dat was het ja, daar stond, stond het vuil tot boven, boven de flatwoning. Het probleem van Napels, zoals dat was... dat heb ik ook vaak beschreven toen ik daar was... dat is nu ook in Rome sinds enkele jaren aan de gang. En vroeger kon men dat nog toedekken... met die grote Malagrotta vuilnisbelt en nu niet meer. Dus de helft van alles wat opgehaald wordt elke dag nu in Rome... dat gaat naar de andere regio's. Dat gaat tot aan Noord-Italië. Dat gaat zelfs tot in Oostenrijk waar het verbrand wordt... en waar de mensen hun huizen ermee verwarmen. 170.000 mensen kunnen hun huis verwarmen met het vuilnis... wat vanuit Rome daar naartoe wordt gebracht. Oostenrijkse huizen. Ja. ja, ja. Ik, geloof dat, ik begreep uit het verhaal dat uh, de wegen uh, in Rome hetzelfde probleem hebben. Dat er ongeveer geen weg is uh, zonder een gat erin. Ja, dat is op dit moment verschrikkelijk. Uh, als je Romeinen klagen over twee dingen. Dat is de vuilnis en de wegen. En het is gewoon echt, je auto die slijt enorm. Koop nooit een tweedehands auto uit Italië. Zeker niet uit Rome, want die is zo gemangeld door die gaten. Dat moet je uh, niet doen. En uh, daar speelt hetzelfde probleem. Het fenomeen van de maffia, wat ik vertelde. Wegenbouwbedrijven die op een hele uh, oppervlakkige manier wegen vullen. Uh, er is te weinig geld bij de gemeente. Dus uh, um, kan het niet meer uh, allemaal gerepareerd worden. Vroeger, toen ik daar woonde, was er altijd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan werden ineens alle wegen nog eventjes glad ja? gemaakt. En daar is nu het geld niet meer voor. Maar en dat hebt... komt allemaal door die Europese wetgeving. Een geldprobleem in ieder geval. Dus ja. het, het, het komt door het grote financieringstekort van Italië. Wat, uh, wij, ze moeten naar die 3%. En de, een van de belangrijkste methodes om dat te doen, ook de pensioenen langer, en, is de gemeente onder druk houden dat ze het niet meer uitgeven. Ja, maar toch, dit kan toch niet anders dan een publieksonderwerp nummer 1 zijn in zo'n stad. Die mensen worden toch heel boos. Op die mensen die daar in het stadhuis zitten. Dat kan toch niet anders? Ja, dat is ook zo. En um, kijk, je hebt nu de vijf-sterren beweging. Ze hebben een burgemeester van de vijf sterrenbeweging beweging, die zegt dat ze namens de burgers. En indirect met ja. contact met de burgers dingen oplost. En zij proberen ook wel dingen in te zetten. Uh, maar ze doen ook domme dingen. Zo hebben ze bijvoorbeeld... een wethouder uh, aangesteld die... Uh, tien jaar lang advies heeft gegeven... op het terrein van vuilnis ophalen. En die bleek een miljoen euro... Uh, daaraan verdiend te hebben. Ja, en die heeft gebeuren. uiteindelijk... afgetreden. Dus dat was een foutje. Nou. Maar, en, zo, en nu heeft ze dan... Een, het is gewoon een publiek stunt. Nu gewoon Dat is dan een snelle stunt. Uh, gevangenen inzetten. Maar ze moeten natuurlijk... Uh, structureel, en daar werken ze op dit moment ook aan... aan nieuwe... Uh, Verbrandingsinstallaties proberen ze toch door te krijgen. Of nee, verwerkingsplekken. Gescheiden afval ophalen, start deze maanden. Ja. Voor de zoveelste keer. Dat gebeurt allemaal wel. Maar dat zijn natuurlijk moeilijke en langdurige trajecten. Zeker als je niet zoveel geld hebt. Misschien moet de pauze er iets over zeggen. Nou ja, hij heeft geloof ik, morgen heeft hij ja, alle kans. Daarom. Ze ja, daarom. dan de... moeten jouw bloemen naartoe? Zit ik wel pees af te Al die te bloemen die wij daarheen brengen, ja, voorzien we, liggen ze daar op straat. Ja. Ja, ja, die verdwijnen dan tenminste nog vanzelf. Goed, is waar. ze hebben wel de pauze. Nou, uh, dankjewel. Uh, Bas Mesters, uh, journalist en italië kenner schreef dus het boek Italiaanse streken. Angelique Kramer is psycholoog en methodoloog en werkt bij Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Voor het geval dat u de weg kwijt bent... De Bedoelden ze mee school voor sociale en gedragswetenschappen? Klopt dat? Ja, dat klopt. Waarom noemen ze het dan niet zo? Ja, nou ja, het is natuurlijk uh, de Tilburg, alle universiteiten natuurlijk, verengelsen wat. Hè? Okay. Dus uh, ja, we, we hebben ook een aantal buitenlandse studenten. Anders komen de Chinezen niet. Nee, nee, dat denk okay. ik niet. Goed. Um, afgelopen week is ze benoemd tot lid van de Jonge Academie. Dat is een platform van jonge wetenschappers uit verschillende disciplines. En ze heeft een missie, ze wil graag van een mythe af. Namelijk die van de wetenschapper als superheld. U hoorde daar stem al, Angelique Kamer, goedemorgen. Goedemorgen. Eh... Uh... Zitten ze daar bij de jonge academie wel op te wachten? De, iemand die de wetenschap wil ontmythologiseren? Ja, dat denk ik zeker wel. Want? Nou ja, ik, uh, een aantal weken geleden verscheen al een interview met mij... waarin ik het over die superheldencultus uh, had. En uh, dat artikel heeft veel bijval uh, gekregen. En ook tijdens de installatie afgelopen maandag heb ik het erover gehad. En er zijn meerdere collega's uh, die daar wel op zitten te wachten... om die mythe te ontzenen. Wat, wat is een superheld? Is een superheld uh, hoe de buitenwereld naar de wetenschappen krijgt of is het uh, de superheld de wetenschapper... die vindt dat die als superheld moet opereren? Nou, ik denk, ik denk het eerste, maar ook hoe we intern uh, naar onze mensen kijken. Dus het is nu eigenlijk zo, als je kijkt naar ons academische systeem... dan zijn er dus een aantal superhelden. En daar bedoel ik eigenlijk mee, dat zijn de mensen die de beurzen krijgen... de prijzen winnen, die gevraagd worden voor keynotes... die gevraagd worden om samen te werken met andere onderzoekers... uit andere onderzoeksgroepen. Um, en aan de ene kant kan je zeggen, nou ja, wat is daar eigenlijk mis mee... Ja, als je het vergelijkt met een, nou zeg, een groot voetbalteam. Het maakt niet uit wat voor regels je, je hebt. Je kweekt sterren. Ja, precies. Ze zijn altijd... Belangrijk. Ja, ze zullen altijd een aantal mensen zijn... Uh, die bepaalde dingen net even iets beter kunnen dan de rest. En op zich is dat prima. Helemaal niks mis mee. Er is wel een probleem omdat het gat nu... tussen de superhelden en de rest te groot is... en niet realistisch is. Bijvoorbeeld, um, stel zich voor... je bent net uh, gepromoveerd en je wil graag universitair docent uh, worden... en je wil graag een vaste baan. Dan is het heel belangrijk dat je bepaalde prestigieuze... Nederlandse beurzen binnensleept. Doe je dat niet, dan wordt de kans op het krijgen van een vaste de baan, best wel kleiner. Terwijl we weten uit onderzoek dat die mensen die zo'n prestigieuze beurs niet krijgen, uh, qua kwaliteit en output een aantal jaar later eigenlijk helemaal niet zoveel verschillen van de mensen die wel die beurs kregen. En dus het gat is op dit moment echt veel en veel te groot. En een ander probleem is, dat is misschien nog wel een prangender probleem, uh, is dat er eigenlijk maar één route lijkt te zijn naar het worden van een superheld. En dat is eigenlijk dat je alles moet kunnen. Dus je moet niet alleen een begenadigde onderzoeker zijn. Je moet ook fantastisch kunnen lesgeven. Je moet ook nog eens een hele capabele mensen zijn. En dus is op dit moment helemaal geen diversiteit uh, in profiel eigenlijk. Ja. En manager zijn, dat is toch echt andere koek, want dat heb je 0,0 geleerd op de academie. Dat klopt, daar word je helemaal niet voor opgeleid en uh, voor onderwijs ge geven eigenlijk ook niet. Nee. Er zijn gelukkig de afgelopen jaren wel een aantal verbeteringen doorgevoerd op Nederlandse universiteiten. Dus je kan bijvoorbeeld een BKO halen, is een basiskwalificatie onderwijs. Daarin krijg je een aantal cursussen aangereikt he, waarin je kunt leren hoe je onderwijs uh, moet geven. Maar dat is natuurlijk staat in geen verhouding tot hoe je jaren getraind wordt... om een goede onderzoeker te worden. Waarom eh, hebt u zich hier zo in vastgebeten? daar moet een, een reden voor zijn. Ja, dat, is, nou ja dat, dat komt eigenlijk deels door mijn persoonlijke verhaal. Ik heb een aantal jaren geleden zelf een burn-out uh, gehad. Nou, dat is dat was natuurlijk uitermate vervelend. En dan kan je twee dingen doen, en die heb ik allebei gedaan. Je gaat eerst naar jezelf kijken, van nou ja, wat is het in mij... Hè, waardoor ik zo um, over de kop ben gegaan. Maar ik ben ook gaan kijken naar, um, uh, zit er iets in ons systeem... Uh, waardoor we uh, makkelijker een burn-out krijgen? Want ik ben echt niet alleen. He, er is nog recent onderzoek wat laat zien... dat dat, um, uh, het aantal psychische klachten, uh, uh, waaronder ook burn-out, uh, substantieel hoger ligt bij hoogopgeleide mensen in de wetenschap ja, in vergelijking met buiten de wetenschap. Want uw vakgebied is uh, psychopathologie, heb ik dat goed begrepen? Ja, ja. Ja, ja, Nou, eigenlijk ja, ik werk aan een specifiek aan ja. een nieuwe benadering voor, uh, voor psychopathologie, dat klopt. Ja, nou, misschien moet u dat dan even uitleggen. Ah, ja zeker. En... Nou ja, ik, ik werk eigenlijk al een aantal jaar, sinds ik ben begonnen met mijn proefschrift, werk ik aan de netwerkbenadering van psychopathologie. En die netwerkbenadering stelt eigenlijk dat een psychische stoornis, zoals bijvoorbeeld depressie, het mogelijke gevolg is van symptomen die elkaar direct aansteken of Wacht infecteren, even. zeg maar. We gaan even een stapje terug. Ja. Uh, dat betekent, tot nu toe was de gangbare gedachte dat je een burn-out kreeg omdat je of totaal oververmoeid was of omdat je psychisch gewoon problemen had. Nou binnen u op zoek naar die factoren? Is het zoiets? Nou, niet helemaal. Ik, ik, zal, het, ik zal het even toespitsen op depressie... omdat dat een, zeg maar de stoornis is waar ik het meeste onderzoek naar heb gedaan. Uh, de figerende opvatting is heel lang geweest... dat psychische stoornissen zoals depressie... Dat dat, dat dat hersenaandoeningen zijn. En dus bijvoorbeeld afgelopen november... bracht de Hersenstichting daar nog een bericht over naar buiten. Dat hè, 3, er iets niet 8. goed functioneert. Ja. Dat, wat zegt u? Dat er iets niet goed functioneert. Ja, dat er, dat er iets is, iets abnormaals in de hersenen. Hè. U moet het vergelijken met een... Met een een tumor in de longen bijvoorbeeld. En, en die, die, die tumor die veroorzaakt een aantal symptomen. Hè? Bijvoorbeeld nou, u heeft een, een nare hoestprikkel... pijn op de borst, die valt af. En datzelfde idee heeft heel lang, um, um, um, ja, was heel lang de dominante benadering... voor hoe men ook over psychische stoornissen dacht. En, en mijn werk vertrekt eigenlijk vanuit een diepe twijfel... over of dit nu wel zo is. Uh, maar als je zegt, ja, depressie is misschien geen hersenaandoening... wat is het dan wel? En daar komt mijn netwerkbenadering eigenlijk kijken. Um, een voorbeeld. Uh, stelt u zich voor, er gebeurt iets vervelends in uw leven. Bijvoorbeeld, u verliest uw baan. Nou, hartstikke rot. Daardoor slaapt u slecht. Na verloop van tijd wordt u daardoor moe. Uh, dat maakt weer dat u zich slechter kunt concentreren. Waardoor u bijvoorbeeld uw vingers verbrandt aan een hete oven... of u parkeert uh, uw auto tegen een paaltje aan daardoor raakt u helemaal vol met gevoelens van zelfverwijt. Daar wordt u weer somber van. En door die somberheid gaat u nog slechter slapen. Ja. Wat ik nu eigenlijk heb gezegd... zijn een aantal symptomen zeg maar, die elkaar eigenlijk aansteken. En bij sommige mensen, bij de meeste mensen moet ik zeggen... die raken daar vanzelf weer uit. En er zijn een aantal mensen voor wie dit resulteert... in een depressieve episode. Ja, Ik kan, ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen... dat dit nu een hele revolutionaire benadering is. Klinkt namelijk zo logisch als wat. Het klinkt ook ontzettend logisch en toch is het revolutionair omdat het echt heel erg haakt staat op het idee dat er één dominante afwijking is... in het brein of waar dan ook, wat een set symptomen veroorzaakt. Ja, maar nu zou ik graag dan de verbinding willen tussen die superhelden en, en dit onderzoek. Is dat er ook? Want bent u hierop gepromoveerd op dit onderzoek? En ja, op de netwerkbenadering. En toen kwamen we in de problemen en toen dachten we... ik loop mezelf altijd zo vooruit omdat ik een superheld wil zijn... Ging, ja. ging het zo? Ja, ik... Nou ja, een beetje wel. En ik denk dat ik denk dat. Dat, dat ik, ik toen niet... dacht, van daar wil ik eens wat mee. Ja, zeker. Het is, het is absoluut mijn persoonlijke verhaal wat de aanleiding heeft gegeven mm -hmm. om eens kritisch over het systeem na te denken. Maar toen realiseerde ik me ook al gauw van ja, ik ben maar alleen. Hè. Dat je, je kan natuurlijk over dingen nadenken en dingen willen veranderen. Maar ik sta natuurlijk in principe alleen. Dus ik kan het voor mezelf anders doen. Ik kan het voor mijn team uh, anders proberen te doen. En dat is nu het mooie van de jonge academie. Die jonge academie geeft mij de slagkracht om te gaan kijken of. Hier echt iets aan kunnen veranderen. Ja, want u merkte na uw promotie dat u zichzelf, uh, nou ja, te veel uh, eisen oplegde. Ja, en, en dan, u, daar ja, ja. En sta ik zeker niet alleen. En dat, dat, dat, dat is de, de cultuur die we met z'n allen hebben gekweekt. En dan is het in zo'n wereld niet makkelijk om dat toe te geven. Nee, dus ik moet ook heel eerlijk Dat is waarschijnlijk het begin van het echte probleem. Ja, absoluut. Er wordt veel te weinig gepraat uh, over de hele persoon. Hè? Dus de. de het is, uh, het is zeker het is niet bonton, maar dat, is, dat geldt misschien in het bedrijfsleven ook wel: om over je persoonlijk leven te vertellen. En nee. dat maakt die superheldenmythe natuurlijk alleen nog maar erger. Want als je zeg maar, op je werk een soort 2D-versie van jezelf presenteert met alleen de successen en niet de verhalen die erachter schuilgaan, ja, dan, dan mis je een heel belangrijk deel van de persoon. Klopt het inderdaad dat uit onderzoeken blijkt dat uiteindelijk in wetenschappelijke carrières ongeveer 60 procent ergens in die carrière het spoor bijster raakt in deze zin? Ik heb de precieze cijfers niet paraat, maar het zou me niet verbazen. Maar wat ik in ieder geval wel weet, is dat wat het percentage ook is, dat het percentage hoger ligt uh, dan als je kijkt naar hoogopgeleide mensen buiten de wetenschap. Dus wij doen iets, er is iets in ons systeem... wat, wat maakt dat we eerder ja, tegen de lamp lopen, zo gaan zeggen. Ja, omdat het, een, het toch een hiërarchisch systeem is, die wetenschap. Ja, uiteindelijk. Ja. Ja. Maar goed, u, u, bent, u, u hebt ook eens een keer een blog geschreven... over het imposter-syndroom. Dat is de angst om ontmaskerd te worden... als iemand die eigenlijk ongeschikt is. Wat leidt tot de fanatieke hang naar perfectie. Ja. Dat is wel, denk ik, voor heel veel mensen herkenbaar. Oh, zeker. Ik heb ook op die blog heel veel reacties uh, gekregen. Dat en heeft en, toch iedereen wel eens? Dus ik, ik denk, denk ook denk, wel eens, ja. ik kan eigenlijk niks. Ja. <lacht> Klopt. Zij allemaal met nee, hoor. Ja. Dat denk ik, ja. Nou. ja, daar hebben we allemaal wel eens last ja. van. Alleen ik denk wel dat er grote individuele verschillen zijn... in uh, hoe, erg, hoe erg je het hebt... en hoe je het, uh, of je het kan hanteren. En ja. ik denk dat voor sommige mensen dat lastiger is... dan voor andere mensen. Gaat er iets uh, uh, gebeuren met, uh, met al deze ideeën... op de jonge academie? Dat was uh, zeker wel de bedoeling. Uh, ja. Kijk, ik zou, uh, ik zou liegen als ik zou zeggen... dat ik nu al allerlei oplossingen paraat heb. Niet de fanatiek hè? <laughs> nee, nee, precies. Nee, precies. Nee, nee, alles met mate. Nou, uw, gez, uw gezicht verstrakte echt op het moment dat u had zei. En dat zal gebeuren ook. Oh. Ja, ja, ja, dat klopt. Nou ja, kijk... het. Het is, het is iets wat me gewoon heel erg aan het hart gaat. Ook omdat ik denk dat, um, dat dit uiteindelijk de hele maatschappij ten goede komt. Als mensen in goede mentale gezondheid um, hun energie kunnen besteden... aan die dingen die ze leuk vinden en waar ze echt goed in zijn... dat betekent ook dat we betere wetenschap kunnen bedrijven. En dat heeft uiteindelijk ook consequenties voor de hele maatschappij. Maar precies, het geldt natuurlijk voor iedereen. Uiteraard. Nou, heeft u nog even wat te doen? Ja, zeker. Hartelijk dank, Angelique Kramer, voor, uh, voor de komst. Uh, Zometeen dan een uh, succes. Bij de, de KNW, of de Jonge, jonge Academie dan. Uh, zometeen, dan zijn we bij u terug. Natuurlijk, na tien uur nog een uur uh, te gaan. Jan Leijers komt dan over de islam in Europa. Hij maakte er een serie over voor de VPRO. En heeft nu een boek geschreven. Nanouk Leopold heeft een nieuw film gemaakt. Jeroen Vullings komt met de boeken en het ABC van Stephen Hawking. Met Govert Schilling en Martijn van Kalmthout. Tot zo.